8 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Ja, goedenavond, de Radio 1 Sportzomer dendert door tot 11 uur. Het is een bomvolle sportavond met hockey, beachvolleybal, atletiek en Europees voetbal. Eerst het uh, NOS Nieuws met Juris Sobernitski. Aan de kust van de Mexicaanse staat Veracruz worden olieinstallaties bedreigd... door de tropische storm Ernesto. De installaties zijn uit voorzorg gesloten. Het lijkt erop dat Ernesto uitgroeit tot een orkaan. Ernesto staat op het punt aan land te gaan in Veracruz... met een windkracht van 120 km per uur. Tijdens het passeren van het schiereiland Yucatan... had de storm aan kracht ingeboet... maar die is weer toegenomen boven de golf van Mexico. Dat gebied staat vol met boorplatforms... en aan de kust staan veel tanks met ruwe olie... Tienduizenden Mexicanen zijn overgebracht naar veiliger gebieden. De man die vannacht dodelijk gewond raakte in Voorthuizen... was een man van 27 uit Ede. De politie gaat ervan uit dat hij gisteravond een huis in Voorthuis heeft overvallen... samen met één of twee andere mannen. Daarbij raakten de bewoners gewond. Er is ook een paar keer geschoten, mogelijk door de bewoners. Na de overval werd verderop in de straat de dode man uit Ede gevonden. Er is niet bekendgemaakt of bij de overval iets is buitgemaakt. De mosselgebieden in de Oosterschelde, die preventief waren gesloten vanwege een giftige alg, zijn weer open. Volgens de Veiligheidsregio Zeeland en het productschap vis is het veilig om weer te vissen in de percelen. Sinds dinsdag mochten mosselen uit een deel van de Oosterschelde niet meer worden verkocht. Ze waren mogelijk door de alg vergiftigd in een kreek bij Ouwekerk. Er zijn volgens het productschap geen vervuilde mosselen op de markt gekomen. Nederland heeft met de zilveren medaille van Amazone Adelinde Cornelissen... de doelstelling bereikt die chef de mission Maurits Hendricks had gesteld. Hij had ingezet op 17 plakken, eentje meer dan in Peking vier jaar geleden. Door de zilveren medaille van Cornelissen staat het officiële medailleklassement nu nog op 16... maar de hockeyvrouwen zijn door hun finale plaats al zeker van goud of zilver. Het weer vanavond brede opklaringen. Morgenochtend zonnig en smiddags wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt zo'n 21 graden. Ook in het weekend droog, zonnig en zo'n 25 graden. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Waarom ik zo vaak naar managementboek ga? Ze hebben het grootste aanbod boeken en e books Ze informeren me het beste. En als ik bestel, heb ik het morgen in huis. Managementboek.nl. De beste boekensite en meer. Op het Nederlands-Caribische eiland Sint-Eustatius worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Vader is er vandoor, moeder heeft geen tijd en de opvoeding laat de wensen over. Dat blijkt uit onderzoek van UNICEF Nederland. Kinderrechten in de knel in spraakmakende zaken. Vanavond rond kwart over negen bij de ICON op Nederland 2. On Max! De zwemmers zijn weg op de 10 kilometer. Oh, wacht! N N Nederland staat nog op de kant! Hij twijfelt! Ja, natuurlijk! Die zwemt er liever naar Uranix voor een energiezuinige Sanusi koelkast Tot op woensdag van 299 voor 239 euro. Dat is 60 euro winnen! Op naar Uranix. Of kijk hem bestel op Uranix.nl. De Jong op Jansen. Mooie bal, hoor! Wat een bal, zeg! Oh, wat een heel mooi balletje! Dit is een hele mooie! Een heel mooi balletje hoor. Machina, mooie bal. Ja, mooie bal. Nu gratis bij een Eredivisie Live abonnement. Ga naar eredivisielive.nl of bel 0909-0101. 10 cent per minuut. En je hebt hem. Die splinternieuwe Eredivisiebal. Dit is de Radio 1 Sportzomer. We spreken straks over de Syrië-conferentie in Iran. En later vanavond hebben we te gast onze minister van Sport Edith Schippers. Maar die zit nu nog bij de strijd op het beachvolley-brons van Schuilen-Nummerdor. En dat volgen wij natuurlijk ook. En verder veel Europese voetbal zoals gezegd. Maar eerst atletiek. Hier zijn live vanuit Londen Robert Meder en Herman van der Zand. En die houdt kamp. Goedenavond heren. Goedenavond. Goedenavond jongen. Wat zie je? Ja, uh, ik zie uh, speerwerpers van oh. de meerkamp. Uh, en dat, uh, dat is echt waanzinnig. Zoals Lionel Suarez, uh, de Cubaan van 24 jaar, de speer 76,94 meter 94 heeft gegooid. Zover heeft een uh, meerkamper nog nooit de speer gegooid in een uh, Olympisch toernooi. En dat is gewoon heel ver. En hij gaat daarmee uh, wel een uh, enorme gooi doen, letterlijk en figuurlijk naar het brons. Want uh, Trey Hardy en uh, uh, de andere Ashton Eaton. Uh, de laatste staat eerste, uh, Hardy tweede, Dat, uh, die zijn waarschijnlijk niet meer in te halen. De Nederlanders komen straks in actie uh, bij het speerwerp in de tweede groep. En we tellen natuurlijk af naar de eerst vier keer 100 meter vrouwen met uh, de Nederlandse ploeg. En naar de finale van de avond voor ons, de 200 meter finale om uh, Engelse tijd 21 uur 55, oftewel 5 voor 11. Nee, 5 voor 10, sorry. Ja, 5 voor 10. Ja. goed. We gaan naar het uh, beachvolleyballen uh, natuurlijk. Want we gaan voor brons. Uh, Lars Geers, ze zijn al begonnen als het goed is. Ze zijn inderdaad begonnen. De eerste set is bezig. Nog weinig verschil tussen beide teams. 7-6. Nog wel in het voordeel van het laatste duo. Martins Plavins en Janis Medins. Dat zijn dus de tegenstanders voor Schuil en nummer En zou het voor Richard Schuil dan kunnen gebeuren? 16 jaar nadat hij zijn vorige Olympische medaille won, toen goud. Toen in de zaal, toen in Atlanta. Nu dus in Londen. En het maximaal haalbare is het brons. En dan, dat zou dan ook de eerste medaille zijn voor nummer nummerdoor op een Olympische Spelen. Maar Plavins en Smedins, dat is een gevaarlijk duo. De heren kennen ze al, want zijn ze eerder in dit toernooi tegengekomen. Toen in de groepsfase. En toen verloren Schuil en Nummerdoor met 2-0. De wedstrijd ging nergens meer over. Want beide teams waren toen al geplaatst voor de achtste finale. Maar ja, het is zelfs het toch... Even door het hoofdspoken dat ze de vorige keer zo verloren hebben. Nu inmiddels de stand 8-7 en nog weinig verschil tussen beide ploegen te zien. Ja, veel Olympisch sportgeweld vanavond vanuit Londen. Maar er wordt ook gewoon Europees gevoetbald in de derde voorronde van het toernooi om de Europa League. Fidesse probeert tegen Angie Magatskala iets recht te zetten. Hè? Jeroen Elshoff. Een 2-0 nederlaag uit de eerste wedstrijd. Een nederlaag die niet nodig was vorige week in de voorsteden van Moskou. Want daar werd die wedstrijd gespeeld omdat het in Dagestan niet veilig genoeg is om te voetballen. Angie is hier dus met een comfortabele voorsprong naar Arnhem toegekomen. Het zit goed vol in het Gelre Er zijn ook supporters van Anji die het meeste lawaai maken tot nu toe. Het dak is open, de omstandigheden zijn goed. En Angie is gekomen met een iets andere opstelling... Als uh, vorige week, maar nog altijd wel met uh, de knallers Eto'o, Wusufa en Samba in de basis. Bij Vitesse zien we dat Callas terug is van de schorsing. En speelt verrassend genoeg Simon Tjommer op de plek van de geblesseerde Hofs. Prupper zit op de bank. We zijn een uh, minuut of acht bezig. Echt grote kansen hebben we nog niet gezien. Wel hier en daar wat flinke overtredingen. Het belooft een pittige avond te worden als Boni het nu voor de eerste keer probeert voor Vitesse maar die Stand dus in het Gelderdum 0-0. In Iran was uh, vandaag een internationale bijeenkomst over het conflict in Syrië. 28 landen deden mee. Maar belangrijke landen uit de regio, zoals Turkije en Saoedi-Arabië, waren er niet bij. En dat geldt ook voor de Westerse landen. Correspondent Thomas Edbrink heeft uh, de, de bijeenkomst in Teheran gevolgd. Goedenavond, Thomas. U was net bij de, persconferentie, de afsluitende persconferentie. Wat heeft de top opge opgeleverd? Uh, nou ja, uh, hier gaat het ook over kansen, net als bij de Olympische Spelen, alleen gaat het dan over kansen voor Syrië. Tenminste, dat zeggen de Iraniërs. Uh, ze zeggen, luister, dit was een bijeenkomst om ervoor te zorgen uh, uh, dat, uh, dat, dat, dat verschillende landen uh, aan Syrië blijven denken. En inderdaad, je zei het al, die landen dat zijn niet de tegenstanders van Iran. Ik vroeg aan de buitenlandminister of Amerika ook was uitgenodigd en toen moest hij lachen. En toen zei hij, dat is een hele interessante vraag, nee. Uh, de Iraniërs willen graag hun eigen contactgroep hebben, hun eigen groep om druk uit te oefenen om het Syrië-conflict in hun voordeel te laten uitvallen. En dat hebben ze vandaag uh, gedaan. Een echte conclusie is er dus niet, anders dan dat Iran laat zien dat ze toch echt een rol willen spelen in de toekomst van Syrië. Ja. Maar waren er ook vertegenwoordigers van de opstandelingen bij? Nee, die waren er niet. Al zei buitenland-minister Salih niet wel dat Iran graag wil bemiddelen tussen, tussen de Syrische regering en de opstandelingen. Uh, nou, ze hebben de opstandelingen een, een, een, een diepe, diepe hekel aan Iran, dus als dat in praktijk ook werkt, moeten we nog maar zien. Maar hij zei dat in ieder geval in de toekomst er een groep van de vertegenwoordigers van de opstandelingen ook naar Teheran zouden komen om te spreken over weer de toekomst van Syrië. Ja. Als het nou zo weinig oplevert, als ik jou zo hoor, hoor praten... waarom wordt die top dan georganiseerd? Uh, kijk, ik denk dat, het, dat, je, dat je niet moet denken in, uh, in, in termen van succes uh, of een echte oplossing. Het gaat Iran erom dat ze de wereld laten zien. Uh, dat ze ook een stem hebben dat ze, ondanks dat de Amerikanen niet willen... dat ze met de echte belangrijke groep, de zogenaamde vrienden van Syrië... Uh, niet meepraten... Uh, maakt Iran dus zijn eigen groep. En uh, ja, een oplossing uh, voor grote wereldproblemen is nooit snel uh, gevonden. Maar uh, uh, tegelijkertijd uh, laat het Iran dus zien van... Ja, we zijn er nog, je kan ons niet negeren. Ja, pure uh, invloed behouden of in de toekomst krijgen. Daar is het eigenlijk op uh, gebaseerd, begrijp ik. Uh, blijft Iran president Assad steunen, denk je? Absoluut. Uh, de, de Iraanse leiders maken heel erg duidelijk... dat ze Assad tot het einde zullen steunen... En dat ze ook bereid zijn om werk te gaan in die steun. En al die woorden van ja, we willen eventueel een oplossing zoeken en andere dingen... kunnen niet verhullen eh, dat, dat Iran op het punt staat om zijn belangrijkste partner in de regio te verliezen. En er zal ze heel veel aan gedaan zijn om dat te voorkomen. Helemaal duidelijk. Dankjewel, correspondent Thomas Erbink. Op de Horse Guard Parade midden in Londen spelen schuilen een nummer door... tegen Plavin en Smedins uit Letland om het brons. Lars Geerts. Het is 12-11 in de eerste set. Beide teams ontlopen elkaar dus weinig. Maar het zijn wel steeds de Letter die een kleine voorsprong pakken. De Letten spelen het toernooi van hun leven. kwamen hier binnen als zeventiende geplaatst. Niemand had verwacht dat ze de achtste finale zouden overleven. Maar wonder boven wonder lieten ze het beste volleybal in jaren zien. beachvolleybal in jaren zien. En zo versloegen ze onder andere het als vierde geplaatste duo Gibb en Rosenthal uit de Verenigde Staten. Die werden toch ook tipt voor een medaille hier in Londen. Maar nu speel ik uh, Plavins en Smedins daar dus zelf voor tegen de Nederlanders. De eerste foutjes gaan ze maken. Dat heb ik nog niet gezien. Het is Plavins die een vrij eenvoudige bal zo in het net slaat. Dat, uh, dat heb ik deze heren nog niet zien doen. Ze hebben bijna een foutloos beachvolleybal gespeeld. Vandaar dus ook dat ze in deze kleine finale mogen spelen. Verloren in hun uh, halve finale van het Braziliaanse duo Emmanuel en Allison. Dat is absoluut geen schande. Die zijn als eerste geplaatst in dit toernooi. En ook Huizenhoog, favoriet om het goud te pakken later op de avond. Tegen het Duitse koppel Brink en Rekkerman. De kleine voorsprong is er nog steeds. Schuilen nummer door kunnen de achterstand nog niet omzetten in een voorsprong. Het is 14-12 voor het laatste duo. so far. uit 1982 stepping out nu door en schuil, die uh, moeten het gaan doen in die uh, eerste zet. Op voor Bronslars, Dat valt mij op uh, en helemaal ook... dat er zoveel plekken zijn en zijn schandalig bij zo'n wedstrijd. Dat zou je wel verwachten. Twee van de Europese toppers staan hier aan de start. Het heeft er wellicht ook iets mee te maken... dat het herenvolleybal, uh, beachvolleybaltoernooi... wat anders verloopt dan mensen gedacht hadden. De grote favorieten, Rodgers en Dahlhauser... waren al vroeg uitgeschakeld in de kwartfinale. Maar ja, er zijn nog wel genoeg mensen en die genieten van een wedstrijd. Een wedstrijd waarin schuil en nummer waardoor het juist gelukt is om de kleine achterstand eindelijk in te halen. Maar vervolgens komt er een geweldige aanval van Plavins langs het blok van Schuil. En zo staat de voortsprong voor de Letten weer op het bord. 18-17. Ik begin me inmiddels een beetje zorgen te maken over Schuil en Nummerdoor. Ik zie wat minder agressie dan ik in de eerste wedstrijd heb gezien. Ik zie wel iets meer frustratie, vooral bij Rijn de Nummerdoor. Die uh, wordt gezien als een van de beste verdedigers van het beachvolleybalcircuit. En deze bal niet kon pakken, daarvan baalt... 18-17 dus de voorsprong voor de Letten. Hebben nog drie punten nodig om deze set binnen te halen. Even dacht ik dat Schuil en Nummerdoor terug zouden komen. Na geweldig serveerwerk van Richard Schuil. Die in één keer een, een ace op de mat legt. Een bijna ace moet ik zeggen. Een ketser van uh, Smedins. 18-18 nu inmiddels de stand. Omdat Rijn de Nummerdoor op aangeven van Schuil. Uitstekend uh, de bal weet te plaatsen op het veld. En het is Richard Schuil die gaat serveren nu. Kijken of ze die achterstand kunnen ombuigen. Komt de aanval van Plavins. Daar is het blok van Schels niet nodig, want er gaat er overheen. En de verdedigende actie van Nummerdor, die een keihard over het net slaat. En daar is voor het eerst in deze set de voorsprong voor de Nederlanders op een cruciaal punt. De hele set hebben ze achter de feiten aangelopen. Maar op het moment dat het ertoe doet, is daar ineens de voorsprong 19-18. En daar is die agressie ook weer terug, die ik eerder in dit toernooi gezien heb bij beide spelers. Toen ze er nog van overtuigd waren dat ze in ieder geval de halve finale zouden halen... En ook nog een grote kans op goud hadden. Dat zit er niet meer in. Deze wedstrijd gaat om het blond, brons. En het zijn Plavins en Smedins die toch even willen overleggen en een time-out aanvragen. Dat kan ik me voorstellen bij deze stand. Je hebt de hele set op voorsprong gestaan. Je hebt een strategie gekozen die leek te werken. Dezelfde strategie die ze ook kozen in de eerste, uh, in de wedstrijd. De eerste wedstrijd tussen deze twee. Namelijk veel ballen op schuil. En uh, dat, die strategie die is, uh, werkt niet meer. En vandaar deze time-out. Even een bespreking. 19-18 in de eerste set. Vitesse moet thuis aan de bak tegen Angie. Is dat ook te merken, Jeroen Helshof? Nou, Het is in ieder geval een echte wedstrijd. Waarin het tempo behoorlijk hoog ligt. De stand is 0-0 in de 19e minuut. De beste kansen zijn wel geweest voor uh, de bezoekers. Angie, dus. De grootste voor Boussoufa. Geboren in Amsterdam. Uh, uitkomend voor Marokko. Die bij Angie is beland via Anderlecht. Voor een uh, heleboel geld. Maar dat geldt voor meer spelers bij Angie. Hij ging alleen op Piet Veldhuis af. De aanvallende middenvelder kon de bal niet tussen de palen krijgen. Schoot de bal maar net naast. En daarna zagen we uit de hoekschop die volgde nog een enorme kans voor Tagir Bekov, Maar ook hij haalde met links hard uit. Maar opnieuw niet onder de lat, over de lat heen. En zo is Vitesse tot twee keer toe ontsnapt aan een achterstand. Probeert Vitesse het wel. Is één keer goed doorgekomen via Van Aanholt de linksback. Maar zijn voorzet bereikte Boni en Reis die voor het doel toch aardig vrij stonden. Niet goed genoeg. Zo is het dus 0-0. Is het goed om te zien... Dat Vitesse het in ieder geval probeert tegen natuurlijk de ploeg van Guus Hiddink. Angie Guus Hiddink, ooit de baas van de man aan de andere kant. Fred Rutte bij PSV, assistent Rutte toen van hoofdtrainer Hiddink. Nu tegenover elkaar in Arnhem. 0-0 in het Gelderland. Lars Geerts op naar set. de eerste set. Ja, setpoint voor Schuil en Numedor. Die doen dat uitstekend. Het was Nummerdoor, die de bal uh, prachtig mooi wilde blokken. Maar het was al niet meer nodig, want Smedis had het net aangeraakt. Komt die service van Nummerdoor. nu voor het setpoint. Kan goed verwerkt worden door de Letten. Is het Smedis? Die gaat serveren. Prachtig remmen blok van Schuil. Gaat hij in één keer aanvallen? Gaat hij doen? En daar kan Plavins absoluut niet bij. En daar is de eerste set... Binnen voor de Nederlanders met de kleinst mogelijke marge. 21-19, maar hij staat wel op het bord. Schuil en nummer door, onderweg naar Brons. Uh, Maroon 5 en One More Night. De eerste set is binnen voor schaalde nummer door uh, Lars Geerts. Hoe gaat het in de tweede? Ze zijn die tweede in ieder geval goed begonnen. Het is Richard Schuil die aan het serveren is geslagen. En dat uitstekend doet. En Plavens en Smedings die nog maar heel moeilijk tot aanvallen komen. Omdat die services zo scherp zijn. En nu zie je dat weer. De bal kan alleen rustig over het net. En het is Richard Schuil die de juiste plek op het zand uitkiest. Om een bal neer te leggen. En doet dat uitstekend. En zo staat het 2-5 in het voordeel van de Nederlanders. Een ander beeld dus dan in de eerste set. En de letters schijnen het nog niet helemaal door te hebben. Want hun strategie is nog steeds de services op Richard Schuil. Zij denken dat hij de slechtere verdediger is. Maar hij heeft al laten zien dat hij uitstekend in vorm is in deze wedstrijd. Is toch wel eens wisselvallig. Maar op routine kan de 39-jarige ook nog heel veel zoals we zien in deze wedstrijd vandaag. Helaas een fout service van hem nu net buiten de lijnen. En dus krijgen de letter weer een puntje. Maar de voorsprong van de Nederlanders is er nog steeds. 5-3 in de tweede set dan gaan we even kijken bij uh, Anzi, bij Vitesse. Ja, ik ben benieuwd hoe ze de uh, eerste fase door zijn gekomen. De er voor de gasten, zei je. Ja, in eerste instantie wel. Nu 0-0 overigens nog na 25 minuten... heeft Vitesse wel de kans gehad daarna dus om uh, op voorsprong te komen... De grootste kans was voor Jonathan Rijs. Een vrij Specialiteit van hem. Zeker toen hij nog bij PSV zat. Hij trapte de bal uitstekend in de hoek. Maar Gabulov, de Russische doelman van Anji... tikte de bal daar goed uit. De rebound voor Van Ginkel vervolgens net naast. Twee grote kansen in één poging eigenlijk voor uh, Vitesse. Maar het blijft dus 0-0. Overigens heeft iedereen het hier niet zozeer over de wedstrijd die nu bezig is. Maar uh, vooral over het uh, nieuws dat uh, eigenlijk de wereld in is gebracht door de collega's van Omroep Gelderland... die hier doorgaans goed ingevoerd zijn. En dat uh, nieuws zou dan zijn dat Vitesse zo goed als rond is... zat er al een tijdje aan te komen met Theo Jansen. En uh, collega's van uh, de zojuist genoemde Omroep beweren zelfs... dat misschien morgen wel al de presentatie van Theo Jansen plaats zou uh, kunnen hebben. Maar het wordt door Vitesse nog niet bevestigd. Wat dat betreft moeten we dus nog een slag om de arm houden. Ik meld wel even wat de nogmaals doorgaans goed geïnformeerde collega's van Omroep Gelderland melden. Inmiddels aan de andere kant een kans voor Angie. Maar die kans wordt hopeloos om zeep geholpen. Ballen vanaf de achterlijn teruggelegd. Waar Veldhuis eigenlijk al gezien was. Wordt de bal uiteindelijk niet in het doel geschoten. En is aan de andere kant Vitesse via Ibarra snel weg. Maar de voorzet valt over Boni heen. Die eigenlijk al klaar stond om in te koppen. Maar die voorzet is dus niet op maat. Het geeft aan uh, hoezeer het tempo hoog ligt in dit duel. Het gaat op en neer. Vitesse probeert veel op de aanval te spelen. Daardoor moet het natuurlijk wel ruimte achterin weggeven. Vitesse kan natuurlijk niet anders. Het moet die 2-0 achterstand goed maken. Want als dat niet lukt, dan zit dit Europese avontuur er al vroeg op. Voorlopig 0-0. Er kan nog van alles gebeuren. Maar de klus wordt zwaarder en zwaarder voor Vitesse. Het beachvolleybrons, ja, longt voor Schuil en Nummendoor. Lars Geerts? longt wel degelijk omdat Smeevins en Plavin steeds meer fouten gaan maken. Vooral Smeevins die toch net een makkelijke bal uh, langs het blok probeerde te slaan... maar dat zo scherp deed dat de bal uitging. En zo is de voorsprong van Nederland inmiddels opgelopen tot 4 punten. 8-4, dan tel je mee in het beachvolleybal. Dat soort verschillen worden niet heel snel meer goed gemaakt. Zeker niet omdat Schuil en Nummerdoor hebben besloten... om de beste verdediging van het toernooi tot nu toe te laten zien... Ze zijn uitstekend bezig. Nu met de service enigszins een conflict tussen beide spelers. Maar de, en daardoor komt er een uitstekende aanval van de lente uit. Je, je ziet het niet vaak bij Schell en Nummerdoor Ze spelen al zo lang samen. Op het moment dat een bal tussen beide spelers inkomt... dan is er een stilzwijgende afspraak. Hoeft niemand iets te roepen. Dan is het meestal het Richard Schell die die bal pakt. Maar dit keer was het toch, uh, dacht nummerdoor dat de bal dichter bij hem was. En pakte hij hem nu de server op. nummerdoor komt ook de aanval. Is er geen blok, maar wel... Uh, twee spelers achter in het veld, zodat de letten kunnen aanvallen. Doen dat goed, maar worden opgevangen door Richard Schuil, die de bal in één keer doortikt. Ook dat werkt niet. Dan gaat de bal nog via het net. Lange rally dus. En inmiddels is het Plavins, die de bal goed weet te plaatsen over het net. Een nummer door die er net niet bij kan. En zo loopt de voorsprong van de Nederlanders enigszins terug. Is het 8-6. Nog, natuurlijk nog steeds wel twee punten. Maar je zou willen dat dit soort balletjes toch iets scherper, uh, dat het Nederlandse duo toch iets scherper zou zijn. En dit soort balletjes zou pakken voor als je wil winnen in deze kleine finale. Het bron staat op het spel. Schuilen nummer door staan er nog goed voor. Maar moeten de scherpte wel vasthouden. De stand is 8-6 in de tweede set. Twee minuten voor half negen. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws van NOS. Juris Stubenitski. De gewonde man die vannacht werd gevonden na een overval op een huis in Voorthuizen... was een man van 27 uit Ede. De politie denkt dat hij de overval heeft gepleegd... samen met een onbekend aantal anderen. De man overleed in het ziekenhuis. De politie sluit niet uit dat hij is beschoten door de bewoner... die zelf ook een schotwond opliep. In het noorden van Mexico zijn 14 dode mannen gevonden in een bestelwagen. Ze zijn vermoedelijk slachtoffer van het aanhoudende drugsgeweld. Bijna tegelijkertijd werden in het noordwesten van het land... zeven dode veeboeren gevonden. Het is nog onduidelijk of ook zij zijn vermoord om drugs. De mosselgebieden in de Oosterschelde zijn weer open. Er mochten een paar dagen niet op mosselen worden gevist... vanwege een giftige alg... Volgens deskundigen kan er nu weer veilig worden gevist... en zijn er geen vergiftigde mosselen in winkels terechtgekomen. Te en het computervirus Dorivel heeft inmiddels zo'n 3000 computers besmet... van tientallen instellingen. Het zijn vooral gemeenten, maar ook universiteiten, bedrijven en het RIVM. Het virus verspreidt zich via bestanden die zijn meegestuurd met e-mails. Met het virus zouden criminelen inloggegevens kunnen achterhalen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. En straks horen we hoe Erben Wennemars de dag heeft doorgebracht. Maar eerst gaan we naar het uh, Atletiek en die Houtkamp in het uh, Olympisch Stadion. En die even één vraag over eerder ja. vandaag, als het daar tijd voor is. Tuurlijk. Um, de 4 x 400 uh, ja. Ik zat er vanmorgen naar te kijken. Ik zie die Oscar Pistorius uh, klaarstaan om, uh, ja. om het stokje over te nemen. Vervolgens valt zijn collega aan de andere kant in de bocht in de baan. Ja. En vervolgens denk ik van nou, dat is klaar. Ja. En ze, zijn, ze zijn niet gefinished. Ze dienen een protest in en ze mogen in de finale meedoen. Ja, omdat hij uh, uh, gehinderd zou zijn en daardoor uh, de race niet kon uh, uitlopen. Mogen ze, en dat is redelijk uniek, als negende land in de finale van de 4x400 meter uh, lopen. Normaal heb je dus, uh, je hebt negen banen. Maar nummer 1 wordt uh, meestal niet gebruikt omdat de bocht daar wel heel erg uh, uh, scherp is. Om het zomaar te zeggen. Maar nu wordt hij wel uh, opgevuld met... Uh, de ploeg van Zuid-Afrika. goede zaak. Voor de, uh, ook voor de brug die geslagen wordt tussen Paralympics en gewone Olympische Spelen. Aha. Dat zal ik zo verder vertellen, want je zit in de laatste ronde van de eerste halve finale van de 800 meter. Met daarin onder andere Jelimo, de regerend Olympisch kampioenen. En uh, Lindsay Sharp, een uh, Britse. Uh, EK Zilver heeft ze dit jaar gehaald in Helsinki. En ook nog de WK Indoor Zilver van 2012, Natalia Lupu. Uh, Jelimo loopt uh, bijzonder hard. We hebben een tijdje niet van haar gehoord nadat ze in 2008 uh, Olympisch kampioen werd. Maar ze laat even zien dat ze terug in vorm is. En ook in baan 7, de dame nummer 7. En dat is ook niet zo gek. Tokova loopt uh, heel hard. Die twee uh, zullen wel naar de finale gaan. Poistofoka. Een uh, verbetering van 5 seconden op de 800 meter in één jaar. Dat is uh, bijna opvallend. Maar die gaat wel uh, naar de finale. Want uh, Jelimo wordt eerste. Postogova wordt uh, tweede. En die gaan dus zeker naar de finale. Want de eerste twee in elke serie plus de twee tijdsnelste verliezers mogen naar de finale. En om nog even op die 4x400 terug te komen. We gaan dus 9 uh, landen krijgen. In de finale van de 4x400 meter met uh, Pistorius, de man, de blade runner, uh, die zijn onderbenen mist. En het was al redelijk uh, opvallend dat hij hier mocht meedoen. Hij wilde ook heel graag, uh, nadat hij uitgeschakeld was voor de finale van de 400 meter, de 4x400 lopen. En toen uh, leek het uh, een groot drama te worden vanochtend uh, met die val van uh, de man voor hem. Maar gelukkig voor Zuid-Afrika mag hij morgen gewoon meedoen in de 4x400 meter voor mannen. Wie voor Lars Geert. De scherpte is er toch een beetje af bij Schuil en Nummerdoor. Maar het niveau gaat wel omhoog. Ze stonden 8-4 voor. En die uh, voorsprong is uh, bijna teniet gedaan. Het is 11-10 nu nog wel steeds in het voordeel van Schuil en Nummerdoor. Maar je merkt dat uh, de Letten ook steeds beter in hun spel komen. Ze hebben hun strategie gewijzigd. Ze hebben de hele wedstrijd zo'n beetje geserveerd op Richard Schuil. dachten dat uh, uh, Schuil uh, wat minder zou zijn in de verdediging. En wellicht ook wat minder in de aanval. Dat bleek niet het geval. En nu zijn ze gewijzigd naar nummer door. En dat was onverwacht voor de Nederlanders. En daardoor zag je die voorsprong van Nederland teruglopen. Maar het niveau gaat omhoog, zei ik al. De verdedigende acties aan beide kanten zijn uitstekend. Nu helaas niet, want het blok van Richard Schuil hangt net op de verkeerde plek. En dus wordt het weer gelijk. 11-11 is de stand. Dat is het al. Uh, gelijk is het al eerder geweest. Dus wat dat betreft is er nog weinig aan de hand. En je zag in de eerste set dat juist op het moment dat het toe doet, op het moment dat de big points gespeeld worden, dat Schuil en nummer door dan beter zijn. Maar toch wat ik al zei het niveau gaat omhoog. De verdediging van beide teams is beter. Daardoor zie je lange rallies, Aantrekkelijk beachvolleybal hier. En weer de voorsprong voor Nederland. Omdat Richard Schuil de bal prachtig langs de lijn slaat. 11-12 dus in het voordeel van de Nederlanders. Vitesse thuis tegen Anji Magatskala. Joen Elsoff. 35 minuten gespeeld, bijna in het Gelderdoom. Opnieuw 1-0 voor Vitesse, maar Van der Heijden plaatste de bal over de kruising in plaats van erin. Zo zet Vitesse wel aan, probeert het Angie terug te dringen. En dat lukt in deze fase van de wedstrijd behoorlijk, nadat Angie dus zo goed aan de wedstrijd was begonnen en de beste kansen kreeg. Ook nog een keer pech voor Vitesse, omdat de jonge scheidsrechter uit Engeland... Zijn naam is Michael Oliver. Een handsbal van Agalarov over het hoofd zag. Die stond op de doellijn. Voorkwam ermee een treffer voor uh, Vitesse. Vitesse had een penalty moeten hebben. Maar die scheidsrechter heeft die strafgroep dus niet gegeven. Wat dat betreft zit het Vitesse dus ook niet mee. Nu een vrije trap van Tjommer. De man van de vrije trap op het moment dat hij in de basis staat. Die basisplaats is toch wel verrassend. Tjommer die voor een uh, seizoen is vastgelegd nadat hij al een tijdje meetrainde. Oudspeler van onder andere Utrecht en AZ. Hier komt die vrije trap hoog over het doel. En dus niet erin. 0-0 blijft het met nog 10 minuten in de eerste ja, de half. Vitesse, de... Ja en dan uh, Rapid Boekarest tegen Herenveen. Uh, Frank Wielaert half 9 begonnen. Eerste wedstrijd 4-0 voor Herenveen. Nou dat mag toch geen probleem zijn. Nee, dat mag je inderdaad vanuit gaan. We zijn 5,5 minuten onderweg. Het is nog 0-0. En Heerenveen mag wat leien tegen de Roemenen die in Heerenveen Uitermate zwak voor de dag kwamen. Onder leiding van trainer Ioan Sabao, ex-Feyenoord. Daar heeft hij nog gevoetbald tegen de trainer van Heerenveen. Op dit moment Marco van Basten. En uh, dat vonden die Roemenen eigenlijk nog het mooiste. Dat ze Marco van Basten gingen tegenkomen. Werd ook warm onthaald op het uh, vliegveld in Boekarest. En nu mag Heerenveen dus aantreden in, het, in de nationale Arena in Boekarest. Er kunnen ruim 55.000 toeschouwers in. En een paar duizend die er zijn, die verzuipen bijna in dit stadion. Die vind je bijna niet meer terug. Er is ook nog een plukje Heerenveen uh, supporters meegekomen. In de hoop dat ze na afloop nog een feestje kunnen vieren. Want vier goals in de eerste Europese wedstrijd. Dat, is natuurlijk, dat smaakte wel een beetje naar meer. Zeker omdat Heerenveen bijzonder zwak uh, startte in uh, de voorbereiding. Eén doelpuntje maakte in een serieuze wedstrijd. En toen ineens die vier tegen Rapid Boekarest. Ongewijzigd elftal ten opzichte van de heenwedstrijd door Marco van Basten. En 0-0 dus na ruim zes minuten spelen. Richard Schuil en nummer door. hadden een mooie voorsprong. Die hebben ze niet meer. Het zijn de letter die op voorsprong zijn gekomen. 15-13 de stand in de tweede set. Ja, van die letter ben je nog zomaar niet af. de nummer door dan ook snel een time-out. Eventjes de strategie herzien. Want tot twee maal toe werd met een aanval van Schuil vol afgeblokt door uh, Smedins. Dat wil je niet. Dat wil, uh, je wil die voorsprong natuurlijk allereerst vasthouden. 8-4. Je ziet de strategie aan de wijzigen aan de andere kant. En dan moet je anticiperen daarop. En dat hebben de Nederlanders dat hebben op heden nog niet gedaan. En vandaar dat ze nu ineens tegen een achterstand aankijken. van 15-13. Maar goed, er is nog niks verloren. Er zijn nog een paar punten te spelen. En de eerste set is natuurlijk al gewonnen. Dus dat betekent dat ze iets kunnen leiden. Maar je zou zo graag willen dat ze deze set afmaken. en zo het brons gaan pakken. De time-out is voorbij. De spelers staan weer op het veld. En we hopen dat schuilende door deze achterstand opnieuw kunnen ombouwen. De anderhalve finale, 800 meter in het Olympisch Stadion. Andy. De tweede van drie, de eerste twee gaan door naar de finale en de twee tijdsnelste gaan ook door. De tweede halve finale met onder andere Kaster Semenja. Wat een verhaal was dat toen zij in Berlijn in 2009 wereldkampioen werd. Is de jongen, is de meisje. Er werd wel heel erg getwijfeld. Er werd over sekstesten en zo gesproken uiteindelijk. Het heeft heel lang geduurd. was de uitspraak van de IAF. En ik weet niet, dat zijn allemaal hele oude mannetjes wat ze ermee hebben gedaan. Dat ze toch een meisje was. Eh, Semenja dus wereldkampioen in 2009. En nu eh, loopt zij hier in de tweede halve finale van de 800 meter. Om eh, eventueel ook Olympische kampioenen. ...te gaan worden. Moet ze wel naar de finale gaan. Ze loopt onder andere tegen Boussinet. Janet Djibkoski. Boussinet, de wereldkampioen van 2007 en uh, uh, Olympisch Zilver vier jaar geleden. En ook uh, Johnson Montano... Uh, een Amerikaanse altijd lopen met een bloem in haar haar omdat ze traint met jongens. Nu we het er toch over he hebben. Uh, en zij daardoor door een bloemetje in haar haar te doen, daarvan onderscheiden wil worden. Nou, als ik zo kijk, dan kun je zo wel zien dat het een uh, uh, echt meisje is. Want ze loopt uh, zeer gracieus en heel mooi. Nu uh, uh, aan de uh, binnenkant een beetje. Ik kijk naar Semenya. Die heeft het niet makkelijk. Uh, Johnson loopt op kop. En daarachter loopt uh, de Keniaanse uh, en uh, dat is uh, Boussinet. Semenja. Met die, uh, ja, ik moet toch ook wel een beetje zeggen, mannelijke stijl. Die heeft een paar schouders, die Kastor Semenja. Daar uh, uh, zou een, uh, een bokser jaloers op zijn. Ze ligt nu in vijfde positie. Nog altijd Montagna op kop voor Bouchine. En uh... Johnson Montaigne zal dat niet echt prettig vinden. Nou, nu heeft ze dan de mazzel dat er een flinke verstelling komt van Bouchinei. En uh, achteraan komt, uh, ik dacht dat het een Marokkaanse Haglaf uh, was. En waar blijft uh, Semenya? Nog 200 meter te gaan. Het is uh, de Russische Arzagova nu in tweede positie. Die opgeschoven is Luka in uh, derde positie uit India. Loopt nog steeds knap mee. En daar komt Semenya. Die komt van achteren naar voren. Die komt even gas geven, zegt pot. voor Drie dubbeltjes. Dat uh, doet ze heel best. komt meteen naast de Kenia's. Lopen. Maar daar hebben we Johnson-Montagna weer. Mooie halve finale. Gaan er maar twee zeker door naar de finale. En misschien twee tijdsnelste. Dan uh, moet het een goede tijd worden. Uh, Johnson aan de buitenkant. Uh, Semenya in het midden. Gaat die het worden? Ja, Semenya geeft nog even gas. En dan komt ook de Russische nog opzetten. En lijkt het erop dat de Kenia's het kind van de rekening is in deze tweede halve finale. Inderdaad, want één is Semenya. Twee is de Russische Arzakova. En die gaan zeker door naar de finale. En de anderen, waaronder Boussiné en uh, Johnson Montana, moeten wachten met hun tijd. Snel naar het beach voor die ballen. Spannende slotfase van die tweede set. Lars Geert. Nummer door aan serve bij de stand 17-17. Nederland heeft die kleine achterstand van twee punten dus weer goed gemaakt. Onder andere door uitstekend verdedigend werk van diezelfde Nummer door. Die nu aanvallend uitstekend bezig is. Prachtige bal over de blokkering heen. En zo is het ineens 18-17 weer in het voordeel van de Nederlanders. De Nederlanders die dus een snelle voorsprong namen aan het begin van deze set. Maar daarna kwamen de letter terug met vanwege uitstekend verdedigend. Verdedigend werk. De Nederlanders konden daar weinig tegenover zetten. Maar nu, nu zie je het gebeuren. De big points. De points die je ertoe doen. Dan leveren Schuil en Nummerdor op. Komt de service van Nummerdoor. Voor wellicht het negentiende punt in deze set. Plavins met een tactische bal. En daar kan Nummerdor niet bij. Zo wordt de stand weer 18-18. Of in ieder geval gelijk. 18-18 dus in de tweede set. Nummerdoor zijn service niet scherp genoeg. Uh, en daardoor uh, krijgen de Letten de kans om uh, gelijk... Op om gelijk te maken inderdaad. Het blok van Schuil was niet voldoende. Kunnen ze er nu overheen? Het is Plavins met de service. Schuil die hem opvangt en dus ook moet aanvallen. Daar komt het blok en het blok is uitstekend van Smevins. Daar kun je niks van zeggen. Heel goed getimed. En daar wordt Schuil enigszins door verrast. En nu zijn het de Letten die op voorsprong komen. 19, 18 dus in het voordeel van Letten. Uitstekend blok zoals ik al zei. Schuil met zijn 2 meter 3... Is, uh, is bestand om over mensen heen te slaan. Wat 1,90 meter 90 heeft Smevens daar weinig tegenover te stellen. Maar zijn timing was perfect. Plavins nu opnieuw met de servicebal. Goed hoog gespeeld als schuil. Opnieuw schuil. En dan rolt hij over de netband heen tegen de antenne aan. Maar de laatste die de bal aanraakte was de blokkeerder van Letland. Smedins. En zo is het 19-19. Ze maken het spannend hier in die tweede set. De Letten natuurlijk. Die moeten deze set winnen. Willen ze nog in de strijd blijven? De Nederlanders moeten deze de set winnen als ze die medaille willen halen. Service van Schuil. Is het uh, Smeevins die gaat aanvallen? Doet dat uitstekend hoor. Nummer door. Die staat wel op de juiste weg. Krijgt er ook nog wel een handje tegenaan. Maar daar is het setpoint voor Smeevins. Want dat handje bleek niet voldoende. Smeevins dus met die geweldige aanval. Handje niet voldoende. En daar is het setpoint. Plavins en Smedins. Gaan ze de wedstrijd nog verlengen? Waarschijnlijk de service weer op Schuil. Want dat zijn ze inmiddels zo gewend. Smeevins, daar komt die service dus inderdaad, weer op schuil. Nummer door. En daar komt de aanval van Schuil. Vol in het blok van Smevins. En zo pakken de Letten toch nog de tweede set. Wordt dus 1-1 in deze wedstrijd. En moeten we ons arm opmaken voor een derde set. Een uit een spannende strijd tussen de Nederlanders en de Letten. Waarbij de Nederlanders het in deze set, ik moet het zeggen, toch enigszins hebben laten liggen. Blij dat ik er ben. Erben Wellemars, op zoek naar verhalen. Voor en achter de schermen bij de Olympische Spelen. Erben, goedenavond. Goedenavond was je voor of achter de schermen vandaag op de Olympische Spelen. Ik was vandaag achter de schermen. Waar was je? Ik ben vandaag. Uh, ik zat, gisteren dat ik uh, voor de schermen. Ik bij het bij, het schermen bij het. Nee, nee, nee. Gisteravond was ik in het, het atletiekstadion en daar zag ik tot mijn grote verbazing in Dok, uh, het stadion binnenlopen van. Of de tenen tot aan zijn, de, tot, tot aan, tot aan zijn kruis helemaal ingepakt met, uh, uh, vanwege, ja, Ik, ik wist niet wat er aan had was, maar hij was in ieder geval helemaal ingepakt. En dat zag er absoluut niet goed uit. En het bleek ook, niet, ook niet, niet goed te zijn, want hij viel geblesseerd uit. Hij startte eigenlijk amper. Uh, en ik ben vandaag ben ik naar hem toegegaan om even te kijken van wat is er nou eigenlijk, eigenlijk gebeurd. Wat is daar gebeurd vlak voor die stad? Want ik had hem gisterochtend, gisterochtend gesproken en toen kwam ik hem tegen in het High Performance Center. En toen stond hij echt te stuiteren van de energie. dat hij er heel veel zin in. En dat was een hele andere Gregory als dat, dat, dat ik z'n gezien had. Dus uh, ik ben vanochtend eens even verhaal gaan halen... over wat er nou eigenlijk allemaal precies gebeurd is. Gregory, zit er dan de dag na de wedstrijd? Had je gisteren wel wat anders uh, voorgesteld? Ja, dat kan, je, dat kan je wel zeggen, ja. Ik, ik voelde me hartstikke goed. Ik heb verschrikkelijk veel zin in een uh, persoonlijk record. Ja, en als je dan hier dan zo uh, zit, op de warming-up aan... met het stadion hier in het zicht, dan stel je wel wat anders voor, ja. Ik was gisteren echt stom verbaasd. Ik had je namelijk gisterochtend gezien in het High Performance Centrum. Daar stuiterde je echt gewoon... Gewoon, gewoon het high performance centrum uit. Je had zoveel energie, je stond echt klaar om te gaan. En toen strompelde je gisteren gewoon dat stadion binnen. Wat is er gebeurd? Op de warming-up baan ben ik uh, begonnen met de warming-up. Allemaal hartstikke goed. Het instarten ging allemaal uh, supergoed. Ja, vervolgens uh, met de allerlaatste start die ik nog wilde doen... vlak voordat ik de quorum in moest gaan. De koolroom is dus waar je moet melden voordat je de baan op gaat. Ja. Dus een uur ervoor wilde ik per se nog één start doen. En uh, juist bij dat laatste startje, voorhoorde twee, uh, ging het de mist in. Dat hoorde je? What? Ja, je voelt paf. En dan, uh, ik draaide me om, ik keek mijn coach aan. En uh, ja, dan, dan zie je al gelijk ongeloof van, het zal toch niet? Niet nu. Je weet dat je niet kan lopen, maar ik ben naar binnen gestormd. Ik heb gezegd, ik, zie jullie wel, of, ik ga naar de callroom en ik zie jullie wel op de baan. Ja, dat was de kansloos. Ja, natuurlijk. Hè. Vervolgens is Sporta Peter van Gaal uh, binnengekomen in de callroom. Ik heb hem eerst gevraagd nog om een spuit erin uh, te laten zetten. Die keek me al aan. Die zegt, dat gaat niet gebeuren en uh, vervolgens uh, gebandeerd. Ja, en dan, dan koel je af en dan weet je al dat het kansloos is. Dan sta je dus in die, in die callroom. En ik weet, hè, want we zijn, we zijn hier nu weer bij, dicht bij die callroom... maar dat is een heel eind lopen naar het stadion. Hoe heb je die wandeling gedaan? Dat klopt. Ik, heb, ik moet zeggen dat de organisatie echt super heeft meegewerkt... door te wachten tot, uh, ja, totdat ik weer fatsoenlijk kon wandelen... en dat mijn emoties uh, iets uh, gezakt waren. Want ik stond natuurlijk vol adrenaline in die callroom. Vervolgens loop je daarheen, De hele tijd gevraagd of het wel ging, of ze nog iets voor me konden doen. Nou, Dat, duurt zeker, dat is zeker tien minuten wandelen voordat je bij het stadion uh, komt. Ja, dan weet je eigenlijk al in die tien minuten van... Uh, dan ga je bedenken wat je gaat doen. En uh, ik heb geprobeerd op de baan nog... Iets van skippings te doen, dus hoge knieën te doen. En dan weet je al dat het verstandig is uh, om gewoon niet te lopen. Dat is het, de Olympische Spelen. Een jaar lang eruit gelegen, alles opzij gezet, in je eentje voorbereid. Op, net op tijd klaar, op tijd gekwalificeerd. En dan mag je lopen en dan... En dan gebeurt dit. Het is uh, precies hoe je het formuleert. Ik heb, uh, je werkt er zo hard naartoe. Vervolgens lig je er inderdaad een jaar uit. Heb je de kans om uh, naar de Spelen te gaan? Kwalificeer je in die twee weken dat het kan? Toch voor de Spelen... Uh, sta je hier? Ga je door naar de halve finale? Ja, dan, dan als dat dan gebeurt, is het echt zuur. Maar je hebt op de, op de, op de baan pas echt besloten: hé, hey, ik ga echt niet lopen. Ja. Tot die tijd dacht je altijd nog van tegen beter weten in. Ja. Misschien kan het. Nou, ik dacht, ik, tre ik trek hem helemaal kapot. Ik denk, uh, dat kan me helemaal niks schelen. Ik heb nu een jaar overwonnen. Ik heb die blessure overwonnen. Wat is dan een, een klein ja, scheurtje? Ik bedoel, dat, dat overwin ik zeker. Je moet echt. Heel wat doen om mij, uh, om mij uh, zeg maar, uh, van, de, van de baan af te krijgen. Ik dacht, dit, dit ga ik gewoon doen. Uh, hoe, hoe weet je vanochtend wakker? Ik werd vanochtend wakker en uh, vervolgens doe je je telefoon aan. Want ik heb hem even uitgelaten uh, aangezien uh, Ilko uh, Sint-Niklaas vroeg op bed lag. En dan zie je zulke lieve berichtjes, Ja, en dan, dan, dan, dan gaat het wel weer. Dan sta je toch met een lelijke glimlach op. Je moet genieten van elk moment dat je hier bent. Ja, uh, yeah, I'm, I'm blessed, weet je, dat je hier mag staan. Heel veel mensen die, die willen dat, alleen dat lukt niet. Nee. Maar is het wel gelukt en dan moet je ook wel waarderen en, en blij zijn dat je hier dan toch wel bent, zeg maar. Nou ja is een opmerkelijke reactie? Uh, je zou nou, zeggen, nou, die zit helemaal in een dip, maar uh, dat valt er reuze te horen. Ja, dat, maar dat valt me sowieso al op, op deze speler. Want uh, als we winnen, dan komt er heel veel emotie. Maar als we verliezen, dan is het altijd van die hele keurige uh, analyse van... ja, ik heb, ik heb alles gedaan, ik heb het goed gedaan, ik, heb, ik weet waar het aan ligt... en ik kijk vooruit, uit en uit over vier jaar. Dus ik heb nog geen tranen gezien, ik heb nog niemand gezien die echt kwaad werd... Of, of een rel gezien. Ik, en ik, ik snap het eigenlijk niet. Ik, ik, vind het, ik vind het heel knap hoor. Ik vind het heel knap en heel volwassen dat Gregory er nu alweer zo in zit. Van hé, hey, ik kijk meteen al, alweer vooruit. Hij had het ook alweer in het interview had het over Rio. En ik denk van jeetje, mine, dat is nog wel een, een, een endweg. Mm. Maar dat hoor ik overal. Ik denk van, ik wacht nog een beetje op, op de eerste die zegt van ja, ik baal niet zo vreselijk. Want ik, ik, ik heb er geen zin meer in. Oh, ja, ja. Nou ja, goed. Dat lijkt me logisch. Tenminste. Als ik verloor dan had ik, recht, had ik Eerst wel een paar dagen moest ik even bijkomen. Ja, misschien hebben ze dat ook wel, maar willen ze dat op een andere manier uiten, ja. kan natuurlijk ook toch. Nou, dat, kan, dat nou. kan. Hoe zou het komen, denk je? Wat zeg je? Hoe, hoe zou, zou dat het komen? komen? Nou, ja, ik, ja, dit, um, ik weet het niet hoe het komt. dat komt. Dat, dat, ik, ik denk dat dat nou de klap dan later komt. Ik denk dat je beter die emoties meteen kunt laten laten. Die zijn dan ook, ook oprecht. Uh, en daarna moet je het, dat dan pas kun je verder. Als je meteen alweer een paar uur later denkt van god, we gaan we kijken weer vooruit. Ik, denk niet, ik weet niet in hoeverre dat echt realistisch is. Ik, ja. ik kan niet begrijpen dat, dat, je dan zo, dat je dan zo denkt. Misschien is het, een, is het een iets wat ze ook wel horen te zeggen. En dan komen ze zo meteen thuis en dan realiseren ze echt wat, wat er aan de hand is. En dan komt die klap alsnog. Ja, goed, dankjewel Erwin. Uh, Tot morgen, we gaan naar uh, Frank Wielaard. Bij Robert Boekarest tegen Nierenveen. Want daar wordt net 1-0 gemaakt door Rapid Boekarest. Vanaf de penalty stip niets aan de hand. Dat was de opdracht en dat was ook wat er gebeurde voor Herenveen Ze kwamen niet in de problemen. Maar een hoekschop die werd afgeslagen kwam terecht aan de rechterkant bij Herrea. En die bal. althans die dacht een voorzet te gaan geven. Zuiverloon, handen in de lucht. Daar kwam de bal tegen aan. Er was geen andere keuze voor scheidsrechter Zwaaier uit Duitsland om daar een penalty voor te geven. Herrea gaat zelf achter de bal staan. En Nordveld die kiest in eerste instantie voor de rechterhoek. De bal gaat naar links. Hij is te laat om nog een keer die kant op te gaan. En dus staat Rapid Boekarest op 1-0. En dan is het te hopen voor Heerenveen dat die Roemenen niet ineens de geest krijgen. En op jacht gaan naar nog meer doelpunten. Heerenveen verdedigde een 4-0 voorsprong. Meegenomen vanuit Friesland. En nu hebben de Roemenen iets terug gedaan. 1-0 dus voor Rapid tegen Herenveen in Roemenië. Bij Vitesse tegen Angi Magatskala. Die andere wedstrijd in de derde voorronde van de Europa League is het rust. En de stand daar is 0-0. En die Houtkamp kijkt naar uh, lopende vrouwen. De 800 meter halve finales. De laatste hebben het gezien en het is groot feest in Burundi want Nion Saba Francine van Voren 19 jaar jong heeft een nieuw nationaal record gelopen en wat nog belangrijker is ze staat in de finale omdat zij tweede werd achter Sabinova in deze halve finale Sabinova de Russische Wereldkampioenen, regerend, dus dat was ge geen verrassing. Toch die uh, Nion Saba, die heeft dat uh, knap gedaan. En dus uh, hebben we de halve finale schat van de 800 meter. Volgende loopnummer, een zeer interessant nummer. De, zoals alles eigenlijk, de 800 meter van de mannen. Om 8 uh, uur Engelse tijd, oftewel 9 uur bij jullie. En dan het beachvolleyball, uh, schuilen nummer. Door. Het zag er zo goed uit in de tweede set, en toch ging het mis. Ik hoop dat ze het nog rechttrekken in die derde, Lars. Ik help het je hopen, uh, Robert. Het is in ieder geval een moeilijk moment, ook in de tweede set. Want schaal nummer door hadden de goeie, zaten aan de goede kant van de score. En nu hebben de Letten dat overgenomen. Uh, het is 8-8 in ieder geval. Beide teams ontlopen elkaar heel weinig. Vooral het verdedigend werk is uitstekend. Maar ook serveren bij de ploegen ontzettend goed. Vooral Richard Schuil laat zich serverend zien. Zorgt ervoor dat de bal goed diep in het achterveld terechtkomt, Dat het moeilijk aanvallen is. Maar de Letten die kennen dat spelletje... Die weten hoe dat is, en als het blok van schuil niet voldoende is, dan zoals nu, dan nemen ze die kleine voorsprong van 1 punt steeds weer. Het is 9-8 in de derde set, in het voordeel van Plavins en Smedins. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Herman van der Zand en Robert Meder. can blow me away. Beach voor de bal. Ja. De derde set, Lars Geert. Hoe staat het ervoor? Ontzettend veel moeite voor uh, de ne het Nederlandse koppelschaal En nummerdoor. Want het is 12-9 in het voordeel van het laatste duo, Plavins en Smedins. Nummerdoor doet nog iets terug naar lange rally. Weet de bal achterin het veld rustig te tikken. Komt zo op het stand 12-10. Maar is dus nog steeds die twee punten voorsprong voor het laatste duo. En twee punten, dat is over het algemeen genoeg. En in ieder geval heel veel in een derde set die maar tot de 15 gaat. Een aantal foutjes van Schuil en Nummerdoor die ook ineens frustratie richting elkaar uiten. Dat heb ik nog niet veel gezien in dit toernooi. Ze verwachten veel van elkaar, dwingen elkaar tot hoog niveau in het spel. Maar ze maken nu ook fouten zoals Schuil die een bal in het net serveert. En dan wordt het wel heel gevaarlijk voor het Nederlandse koppel. 13-10, de Letten hebben nog maar twee punten nodig om het brons binnen te halen. Zou dit dan het einde zijn voor Schuil en Nummerdoor in dit toernooi? Zouden ze dan hier weggaan met de, die meest oneervolle vier? Hier de plaats. Het is, uh, uh, je kunt het je toch niet voorstellen. Smedins met de service. Slechte stop van Schuil. Kan nog wel gered worden van Nummerdor. Maar niet voldoende. En daar is het matchpoint voor de letter. Je ziet de moedeloosheid bij Nummerdor. Hij weet ook niet meer waar het fout gaat. Hij weet niet waar hij uh, het heeft laten liggen in deze wedstrijd. Ik zal het hem kunnen vertellen. Hij was op cruciale momenten er niet bij. En dat is helaas vier matchpoints staan er op het bord... Voor... Voor het laatste duo Plavins en Smedins. En dus uh, hebben ze vier kansen om die bronzen medaille binnen te halen. Daar komt die service. Goede stop van Schuil. Komt daar een fatsoenlijke aanval uit? Inderdaad, daar komt een fatsoenlijke aanval uit. Het punt gaat naar Nederland. En zo wordt het 11-14. Ze wisselen nog even van kant. Dat moet je om de zeven punten doen. Zodat niemand extra voordeel heeft van bijvoorbeeld de positie van de zon of van de wind. De bal net op de lijn trouwens. Daar heeft hij, zie ik nu in de herhaling, net op de lijn. Daar heeft hij toch wel enigszins mazzel mee dat hij wordt ingegeven. Maar er staan nog twee, er is nog steeds drie matchpoints op het bord voor de Letten. Nummer door met de service. Probeert het kort en probeert het niet goed. Die bal gaat in het net. De bal gaat in het net. En het is Letland. Dat de derde set wint met 15-11. Het brons gaat aan Schuil en Nummerdoor voorbij. Ze balen als een stekker en ik kan me dat goed voorstellen. Het was zo mooi geweest voor Richard Schuil. 16 jaar na zijn gouden medaille in Atlanta. Weer een medaille pakken op de Olympische Spelen. Maar het zit er niet in. En ook de Nummerdoor. Voor hem zou het de eerste Olympische medaille zijn geweest. Met zijn 35 jaar. Ze weten allebei dat dit hun laatste spelen zullen zijn dat ze nooit meer op dit hoogste podium terug zullen komen. Ze gaan nog een jaartje door. Ja, dat doen ze. Want dan is het hoogst haalbaar nog het WK volgend jaar. De Olympische Spelen, daar zien we ze niet meer terug. En ze nemen afscheid zonder medaille. Het is treurig, maar het is waar. Ja, moet het goede nieuws komen van de Heerenveen. Dat speelt in Boekarest. Frank Wielaert. Nou, dat moet dan komen over 90 minuten. Want op dit moment gaat het niet zo geweldig met Heerenveen. Na die 4-0 thuiszegen waarin Rappert Boekarest helemaal niets klaarspeelde. En nu staat het 1-0 voor Rapid naar die benutte penalty van Herea na 20 minuten. Daarna, twee minuutjes later, Roman die er door dacht te zijn. Maar die had een metertje gepikt achter de verdediging van Heerenveen. Stond dus buitenspel. Schoot wel raak, maar hij telde niet. En zojuist Surdo die een enorme kans mist na een goede voorzet vanaf de rechterkant. Helemaal vrij. Bij de tweede paal raakte de bal totaal verkeerd. had waarschijnlijk de pech dat de bal stuiterde op deze enorme slechte grasmat op de Nationale Arena. Maar Rapid leidt wel met 1-0. E Vooralsnog iets aan de hand voor Heerenveen. Goed nieuws voor de fans van Twente. Want ook Twente heeft de play-offs van de Europa League bereikt. Ze wonen de uitwedstrijd tegen Mladen Boleslav met 2-0. Uh, in eigen huis hadden ze de Tsjechen al met 2-0 verslagen. Goed, dit was uh, dit uur. En zometeen is er gewoon weer een uur. Graag tot zo. Welcome to London. Ellen Hoog, als die gaat scoren, dan wint Nederland de shootout van Nieuw-Zeeland. Hoog, hoog, hoog, kom op. Gooi hem erin nu, ze gaat weer de verkeerde hoog. Ja! Start, Ellen Hoog en Nederland wint met shootout van Nieuw-Zeeland. En nu gauw denken aan die gouden plak. Tot en met 12 augustus, Londen 2012. Hij gaat, nee, hij gaat eraf! Hij gaat eraf! Op de laatste sprong gaat hij eraf! Volg de Olympische Spelen van dag tot dag bij de Radio 1 Sportzomer. Dat betekent dat we een prachtige zilveren medaille hebben voor gekke scheuren met Londen. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.